Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS journal Wetenschappers maken zich zorgen over de sterke stijging van de oppervlaktetemperatuur van de oceanen. Vooral die van de Atlantische Oceaan is sinds begin maart onverwacht sterk gestegen. Ten westen van Ierland is het water aan de oppervlakte 4 tot 5 graden warmer dan ooit gemeten. Waar het door komt weten klimaatwetenschappers niet. Ze denken niet dat het te maken heeft met de natuurlijke schommeling El Niño. Om de opwarming beter in de gaten te kunnen houden... zijn volgens de wetenschappers betere thermometers nodig... die ook op meer plekken en dieper metingen kunnen doen. De Franse president Macron heeft vanavond opnieuw crisisoverleg. In grote steden zijn al vijf nachten of rijen ongeregeldheden... vanwege de dood van een jongen door een politiekogel. De oma van de jongen die is doodgeschoten roept relschoppers op te stoppen. Ze zegt dat ze haar 17-jarige kleinzoon naar Nahel als excuus gebruiken om scholen en bussen te slopen. Verder maakt ze de Franse politie als geheel geen verwijten. Ze vertrouwt in de vervolging van de politiemannen die verantwoordelijk waren voor de dood van haar kleinzoon. Wel is ze geschokt over een inzamelingsactie voor de agent die het fatale schot loste. Die heeft al 710.000 euro opgeleverd. De Servische oud-president Milotinovic is overleden. In 1999 werd hij aangeklaagd voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Kosovo. Tien jaar later sprak het Jugoslavië tribunaal hem vrij... omdat de feitelijke macht in handen was van president Milosevic van Joegoslavië. Milan Milotinovic was 81 jaar. PEC Zwolle past het nieuwe keeperstenu een dag na de presentatie al aanwegens kritiek. Supporters vonden dat de kleuren van de outfit wel erg leken op die van rivaal Go Ahead Eagles. Het nieuwe tenu is rood met lichtgroen. GoAhead Go Ahead speelt al jaren dag in rood-geel. Welke andere kleuren de Keeper van PEC gaat dragen is nog niet bekend. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij 12 tot 16 graden. Morgen een mix van stapelwolken en zon valt een enkele bui en bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A10 Noord is het extra druk op de A10 Zuid... tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Door omrijders is de verdraging daar nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1548 hier op ZFM. We gaan beginnen met een single van Michel Qureshi, American Prelude. Dan een nieuw album van Carl Ward en het heet Rest. Dan natuurlijk weer andere muziek van bijvoorbeeld Michael Whalen, Anywhere, Anytime, Anything for You. Zo heet de track van zijn nieuwe album Walking Beauty Like the Night's. Dan gaan we terug in de tijd met, eens even kijken, met uh, Peter Calandra. Die komt uh, twee keer voor met een, uh, een album in huidige tijd. The Blue Line Lights. Wat een paar weken geleden in uh, release ging. Zoals dat. Maar ook een album uit uh, 2021. Ambient Tuesdays. Dat is wel ook wel leuk dat het allemaal in één uur samenkomt. En Blackmoor's Night, dat is met uh, natural lights, dat uh, light. Um, ja, dat is uh, ook even weer een vocal, een vocaal nummertje. Goed, peacefulradio.info, dat is de website waar je het allemaal terug kan vinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. Karani, thank you for listening to my music here on Peaceful Radio. I like gazed on my mother.